Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Krimpen de IJssel is vannacht een huis beschoten. De vrouw die er woont raakte niet gewond. Op de deur van het huis is met een spuitbus ook tiktak geschreven... met daarbij een tekening van een klok. Afgelopen zomer werd het huis in Krimpen ook al twee keer beschoten. Eén keer gingen drie kogels door het raam in de jaloezieën. De politie doet nu onderzoek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 De supermarktmedewerker die dinsdag in de Amerikaanse staat Virginia zes collega's doodschoot, had een briefje achtergelaten op zijn telefoon. Daarin staat dat zijn collega's bij Walmart hem belachelijk maakten. Hij opende het vuur in de kantine van de supermarkt tijdens een pauze en daarna schoot hij zichzelf dood. Volgens de politie was het pistool dat hij gebruikte legaal gekocht en had de man geen strafblad. De VS verbiedt de import van telefoons en andere apparatuur van het Chinese merk Huawei. Ook voor vier andere Chinese telecombedrijven gaat een importverbod gelden, heeft de Amerikaanse toezichthouder bekendgemaakt. Volgens de regering van president Biden is Huawei een onaanvaardbaar risico voor de nationale veiligheid. Washington is bang voor spionage. Ook in andere westerse landen is de import van Chinese telecomapparatuur ingeperkt.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, Op TV. radio en internet. ZFM. Met nu Toebak leef. Oh, jezus, we zijn alweer aangekomen in het tweede gelds in het radioprogramma. Nou, straks om de randen de geschiedenis en de verjaardagen natuurlijk. Is. En eerst maar even de small pools. Hier. Toebak Al dan 12 jaar in de Wait, Een feestje namelijk Smallpools van de band. Um, ja, zeker. Dreaming. Oh nee, de, de band heet Smallpools En dit was de, de, de eerste single die ze uitbracht in 2013. Dat heette uh, Dreaming. Zeker, bij De toebekleefd. De band bestaat uit uh, Sean Sconeon en uh, uh, Mike Cameron. Ja, En Boa Kutfer... Die spelen op de drums. Uh, kortverdurie. Volgend... Ja, kortverdurie. En uh, we staan volgend jaar dus tien jaar. En uh, dit was een debuutsingeltje dat uitkwam. We kwamen uit Los Angeles vandaan. Goed, tweede gedeelte in het radioprogramma. Het programma is niet volledig. Met dit. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, mooi verhaal. Over 1442 in de bos wordt door uh, Reiner van Arkel... een zinlozen huis opgericht... Zinloos een huis. Nou, eigenlijk waren dat de dolhuizen hier uh, in Nederland, in Haarlem had je ook zo'n dolhuis. Dat zijn de oudste psychiatrische inrichting van Nederland, oftewel gekhuizen, dolhuizen werden ze genoemd. En het kwam omdat de toenemende groei in steden kwam van mensen die niet helemaal volgens de sociale omgangsnormen uh, uh, uh, uh, bewogen, met elkaar omgingen. Dus het was eigenlijk gevaarlijk voor andere mensen. Dus die uh, krankzinnige, nare mensen moesten apart worden gezet. En uh, dat werd, uh, werd breed genomen. Hè? Dus als je klein met je raar bent, werd je er al ingegooid. En in het begin waren die uh, dolhuizen gewoon open voor iedereen. Kon je ook kijken, kon je gekken kijken. Dan kon je met een stok tegen de straling slaan. En dan werden die mensen helemaal gek van. Z zoiets was het. En uiteindelijk werd dat vrij snel verboden ook. En werd het ook geobserveerd. En werd er ook gekeken wat ze eraan konden doen. En uh, dat is, heeft een, uh, heeft een uh, vloed genomen. In de jaren 60 waren ze nog bezig met allerlei... Uh, met uh, shocktherapies. Dat hebben ze toen weer afgezworen. En moet zeggen dat langzaam komt het ook weer een beetje terug. De shocktherapies. Om daar toch mee te experimenteren. Niet alleen oh. voor mensen die dan uh, uh, verstandig beperkt zijn. Maar ook vooral mensen die alleen kwaaltjes hebben in de hersenen. Dat dus komt echt echt denken wel... aan die flu over de Ja, wel? dat is al uh. toch, ja, wel een bizarre... Ja, Ik hoop ja. wel iemand begeleid uh, die ook wel de jaren 60 heeft meegemaakt. En dat waren geen prettige periodes Nee, toen. zeker niet. Zeker toen de niet. jaren zestig zijn daar wel beter in de 70er jaren. Ja. Goed. Vandaag is het 14 jaar geleden dat, je, dat er uh, gelijktijdig tien aanslagen gepleegd werden... in het Indiase stad Mumbai. En als je dus wel weer wil weten hoe dat ongeveer in elkaar zat... dan moet je even dat film kijken van Hotel Mumbai. En dat is echt uh, een film die dus precies laat zien wat er allemaal gebeurde... op welke plekken en alles. Het is echt een heel indrukwekkende film. En het is eigenlijk bijna een historische uh, film. Oké, okay, en maar, wat, uh, wat was de theorie erachter waarvoor ze die aanslagen pleegden? Nou, het was eigenlijk dat ze alle mensen die dus geen... Uh, uh, uh, die, die een Amerikaans paspoort hadden, dat die uh, allemaal afgemaakt moesten worden. Oh, okay. de dus het was weer het Westen wie dat alles gedaan had. De boosheid tegen de Amerikaan, dat ah, neemt niet af. En ja. Als je daar ook een beetje verdiept, dan kan je me er ook eens een beetje voorstellen dat ja. ja, die Amerikanen hebben ook wel heel veel narigheid gedaan. Ja, ja het is klopt. dus ook wel weer zo van, hè, deel voor het geheel, dus er zijn een paar grote mensen bovenin die uh, in de wapenhandel zijn zitten maar en willen verdienen. Ja, zeker. Er zijn maar een paar mensen, zijn een paar familieleden ja. die dat uh, doen, hè. Ja, die sturen al die andere mensen aan. Die luisteren ook gewoon lang naar die ja, ik ken die verhalen wel. Ja, ik ken je die verhalen wel. oké. Okay. Nee, goed, uh, 1862, ja. Louis, Louis uh, Carl, uh, oftewel uh, Louis, uh, Charles Dodge heet hij eigenlijk. Dat is zijn echte naam. Die stuurt het manuscript van Alice uh, and the, Goes Underground... stuurt hij naar de tienjarige Alice uh, Little. En deze Alice Little is tien jaar oud. En uh, dat is uh, dus een leerling geweest eigenlijk van deze Louis Carl... Want hij is wiskundeleraar en docent en is ook gek op fotograferen. En tijdens het foto's maken vertelt hij ook allerlei verhalen. Ze ontmoeten elkaar vaker, ook zij heeft zusjes. En deze Louis Karl die, uh, maakt foto's. Vertelt allerlei verhalen. En eigenlijk deze Alice Liddell heeft hem aangezet... tot het schrijven van het boek Alice in Wonderland. Grappig hè? Ja. En uiteindelijk hebben ze elkaar vaak ontmoet. Ze roeiden dan en uh, deden picnics. Uh, samen met nog uh, wat andere mensen erbij. En uiteindelijk heeft hij dus deze manuscript in 1862... met de hand gedrukt, met de handpers... illustraties erbij gemaakt. En uiteindelijk is, uh, is dat manuscript later nog weer verkocht... toen deze Louis Carl, uh, schrijver van dit boek, uh, overleden was. En daar heeft hij toch een paar centjes voor gekregen. Nou goed, het is een heel dat mooi verhaal. Verhaal. Het is ja. een bijzonder verhaal. Ik vond het interessant om te lezen dat het, over, dat het daar begonnen is: uh, Alice in Wonderland. Ja. Het is vandaag uh, precies 60 jaar geleden dat uh, Mies Bouwman uh, die enorme, grote, mega-uitzending heeft gedaan om uh, geld bij elkaar te halen. Om uh, bij Arnhem een speciaal dorp te maken voor uh, het gehandicapte open... mensen en zo. Ja, open het dorp. Ja, zeker. Heel hartelijk Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Deze radio en tv actie van de Avro ten bate van die lichamelijk gehandicapten voor wie geen revalidatie meer mogelijk is. Die daar is, ja. ja, ik zie ze lopen. Door misbaum lopen niet. Hij nou, kan nu de niet lopen. sorry, voor dit prachtige doel wist open te breken. Zeker, het was toen een vooruitstrevend idee om voor deze doelgroep een apart dorp te creëren waar ze dan helemaal zichzelf konden zijn. Dat, dat uh, die visie is later weer achterhaald door de mensen meer tussen de andere mensen te plaatsen. Dat is nu ook weer een beetje achterhaald, want ze even eenzamen omdat ze aansluiten ik vinden. Omdat niet alle mensen met elkaar in contact treden. Zeker niet door die mobieltjes zoekt. Ieder zijn eigen groep, doelgroep op. Doelgroep. Op en is dat niet altijd uh, positief? Ja, ja, wij hebben in Santos een nieuw Unicum. Ja. En uh, dat is toch inderdaad, ik denk zo'n beetje tien jaar daarna uh, ge gebouwd. Maar ik zag ook dat de opening die uh, was in 1968, dus zes jaar later, door uh, Koningin Juliana. Oké, okay. nou goed, uiteindelijk bij deze, de, uh, deze actie, de eerste echte geldinzamelingsactie op tv en radio, uh, heeft bij elkaar 21.192.000 euro opgebracht. Gulden. Gulden, sorry, ja, gulden, ja. En uiteindelijk dat heeft Wim Kan daar ook, uh, noem je dat, uh, Wim Kan heeft er ook echt heel bij uh, bijgedragen dit voor elkaar te krijgen. Wim Kan, Wim Kan, die zat er ook bij. Oh, oké. Okay. Ja, zeker. Oké, okay. het is uh, precies 100 jaar geleden vandaag. Hm? Ja. Dat uh, Howard Carter en Lord Carnarvon uh, de tombe betreden van de Egyptische farao Amon. En dat was natuurlijk wel echt uh, het begin ook van een tijd dat al die Egyptische Dingen ook overal in de wereld. Uh, iedereen wilde ze hebben en zo. Er is toen heel veel in uh, ja, de hand verkocht volgens mij. Hij heeft, nou ja, hij heeft heel veel gezocht. Hè. Hij is al op 16-jarige ja. leeftijd begonnen. in 1891 met zoeken. En toen had hij Benny Hanson. Heeft hij. Uh, een of andere echte oude prinsessen uit. weet ik veel. uit het middenrijk van. Vol Christus, 2000 jaar of zo is geleden. Maar in ieder geval. Uh, daar heeft hij al naar gezocht. En toen was hij zo. Uh, heeft hij haar ooit gevonden? Dat weet in ik precies. niet. Over. Maar uiteindelijk heeft hij daar naar gezocht en uiteindelijk uh, uh, is hij bij Tuttle Among aangekomen. Dat was eigenlijk zijn laatste uh, zoektocht. Die wilde hij heel graag vinden. Hij heeft die hele vallei overhoop getrokken. Dus hij is niet toevallig tegengekomen hoor. Hij heeft echt alles overhoop getrokken. Hij moest het vinden en hij heeft het uiteindelijk gevonden. En uiteindelijk, uh, er staan natuurlijk ook allerlei theorietjes over het feit van, uh, is hij nou echt door een vloek om het leven gekomen? Ja. Dat is grote bullshit. Het blijft hij, allemaal een beetje, wordt geromantiseerd. Allemaal. Ja, het wordt geromantiseerd. Het schijnt wel, 8 van de 58 mensen die bij deze uh, onderzoek betrokken zijn, zijn overleden. Binnen twaalf jaar. Ja. Ja, dat schijnt helemaal niet echt bizar hoog te zijn. 8 van de 58 binnen twaalf jaar. En het is wel zo, als je zo'n uh, graf openmaakt... Kom, komt de lucht bij alle schimmels. En als je dan ook nog een wondje hebt... wat hij had, had hij zichzelf gescho uh, geschoren... en daar een wondje bij gemaakt... Hmm. Uh, uh, en toen is dat gaan ontsteken en daar is hij uiteindelijk dan overleden. En hij was evengoed nog 64 jaar, dus zo jong was hij ook weer niet. Nee. En de, de, ik denk ook de omstandigheden daar in die Vallei der Koningen. Die is natuurlijk gigantisch heet. Ja. ja. Er was gisteren toevallig ook nog een enorm stuk op tv over dat ze in Egypte... van de enorme grote uh, zonnepanelenparken aan het bouwen zijn. Ja. En dat met een zo'n park, dat is net zo groot als de hele provincie Utrecht... Bizarre. En daar konden ze dus gewoon eigenlijk het hele land mee van stroom voorzien eigenlijk. Kijk, dat zijn goede berichten. Goed ja, ja. toch even kijken. Tutankhamun leefde uh, was de 18e dynastie van het oude Egypte. Hij leefde circa 1333 tot 1340 jaar voor Christus. Ja. Lelijk geleden is dat niet hoor. Echt uh, de oude shit. Hebben we hebben straks ook nog een leuk artikel over, over mummies. Wat ja. uh, een is Ja. is in het Franse Rans gaat het werelds eerste getijdenkrachtcentrale in bedrijf. En uh, dat is eigenlijk een centrale. Dat ze, ze gebruiken uh, app en vloed om uh, stroom op te wekken. En dat was dus in 1966 was de eerste die echt in bedrijf ging. Dat is echt van, het, het, ik heb het steeds te lezen. Ja. En, uh, want uh, de dam gaat open tijdens vloed. En daarna doen ze hem dicht. En dan gaat, daarna gaat het via uh, ja, ja, ja. van die uh, generatoren, zeg ik het goed? Ja, generatoren. Uh, gaat het uh, naar beneden weer. En, uh, of turbines zijn het? Turbines, ja, die, oh ja. Sorry. En dan uh, drijven die de elektriciteit aan. En en uh, maar het schijnt dus wel dat de corrosie door zoutwater uh, toch wel de kosten opdrijft. En uh, ze schijnen dus toch niet zo milieuvriendelijk te zijn. Want de levende wezens in zee zijn gewend om te leven met een normale wissel van eb en vloed. En uh, dit is, verstoort het. Meteen, meteen dichtgooien. Als gaan ja. een klein diertje de last van hebt. Gooi dicht. Ja, ja, ja, gauw hoor. Ja, gauw dicht. Zeker. Je <lacht> ziet het bedreigde zo. Het sla ik nu door. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Nou, omdat uh, Mies Bauman natuurlijk nog uh, uh, niet meer onder ons is. Dacht ik ook, Ali Bezing nog een stuk. Waar ben jij nou? Ja. Sorry. Ik mis jou. Ali, hoe gaat het? Lukt het een beetje allemaal? Heb je alles weer op de rit, Ali? Ja. Waar ben jij? Ja, dat vragen we ook bij jou. af. Waar ben jij nou gewoon? Waar ja. ben je nou? Wat ben ja, je aan het doen? In welk rapport? land zit je? Word je, je nou achtervolgd door mensen en zo? Hoe is het met die vrouw die je lastig heeft gehad? Ja, en die cursussen die die die gaf? Ja, cursus. Hij gaf toch allerlei cursussen en ja, dus ook ook voor geloven. je persoonlijkheid en zo. Nou goed, ja. zo voor even dat. Straks ja. de verjaardagen, dames en heren. Sorry, het begint een beetje raar, maar dit is namelijk. Uh, Paleo-Royal. Uh, Sorry, ik zit even te kijken waarin God, uh, waar ik het heb staan. Hier! Ja, let nou toch eens op, man. You can change your face, but the pain won't go away Addicted to the flame, but the fame is momentarily reality yeah. The creeps are crawling up to the doorways been trying to find out what's inside The creeps are always posting their photos To show off what they're lacking inside There is nothing left to find. There is is No love to find in LA. Oh, wat dramatisch! Nieuwsling al. Palais Royale, for Dreams. Ja, goeie zacht. Wat Is je een droom? Dat is een naaier, uit zich. Goed, het is tijd voor de verjaardag. Ja, dat ik nog maar even voor ze hoor. Nee, wacht. wacht. Deze zing maar niet voor hem, want hij is al dood. En gelukkig ook maar, want dat is natuurlijk een verhaal. Bruno Happen zou al jarig zijn geweest, misdadiger, die natuurlijk uh, Charles Lindenburg junior om het leven heeft gebracht. En daar hebben we echt zo vaak over gehad. En ik moet zeggen, elke keer als hij oppopt, ga ik er toch over over zitten lezen. Dat is interessante materie over het feit, heeft hij het nou wel gedaan of niet gedaan? Is het een complot of niet? Nou, gaat zomaar door. Goed, degene ook vandaag jarig zou zijn geweest. Hij is nog niet zo lang geleden overleden, 2010. Toen was hij 25. 80 jaar Earl Wilde. En Earl Wilde was een Amerikaanse pianist. En uh, dit, dit is Earl Wilde: Piano virtuoos. Hij kon echt alles op die piano. Echt gestoorde gastband gewoon. Uh, op hoge leeftijd speelde hij nog. En hij was de eerste pianist via internet gestreamd werd. En dat was in 1997. Dat is echt uh, heel lang geleden gewoon: Earl Wilde. En hij heeft ook wel popmuziek gemaakt. Dit is echt een beetje klassiek, maar ook wel popmuziek gemaakt. Met Gurswin heeft hij samengewerkt en zo. Goed. De, de redactie heeft dit perfect geregeld. Want ik heb het nu ook over een pianiste. Okay. Dit is Alice Hertz. En uh, zij is een uh, dame. die is dus geboren in 1903. Maar ze heeft geleefd tot 23 februari 2014. Maar die was van oorsprong Oostenrijkse Hongaars. En zij zat dus gevangen in de concentratiekamp Theresienstadt. En zij is dus opgepakt. In 1943, als Joodse, het is ze naar Theresienstad gestuurd. met werd de echtgenote naartoe, zesjarige zoon. Daar man overleed een jaar later, in Dachau. Yeah. En uh, ze heeft dus blijkbaar overleed. En uh, ze hebben dus een boek uh, erover gemaakt van uh, A Century of Wisdom, de pianiste van Theresienstad. En daarin heeft zij haar verhaal gedaan. En daarnaast is er een film gekomen, The Lady in Number 6, Music Saved My Life. Oké. Okay. Gaat over haar leven. Ik vind het wel bijzonder. Ik vind het wel mooi om haar te noemen. Maar. Wat ik onvoorstelbaar vind. Ze is het gewoon 110 jaar oud. Ja, blijkbaar. Worden. Ik zat op te rekenen. <laughs> ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Dus uh, ik heb wel zo van. Oh, ik wil, ik wil die film al een keer gaan zien, de Lady Number no. 6. Ja, oh, mooi. Nou, nou, we eigen. blijven even bij de oude mensen vandaag. Vorig jaar werd het een groot gebied, of werd ze 100. Maar Françoise Guillot wordt 101 jaar oud. En uh, zij is getrouwd met Piba Pablo Picasso. Echt bijzonder. Zij was de, de, de, de Franse uh, dame en uh, kwam haar kwam hem tegen. Toen was hij 62, zij was 21. Ze was echt zijn muze voor een groot aantal jaren. Elf jaar hebben ze een relatie gehad. Ze hebben ook twee kinderen. En, uh, Paloma en Claude Picasso, die leven ook nog steeds. En deze 101-jarige uh, Franse kunstenares uh, uh, maakt nog steeds schilderijen. En ik heb die schilderijen even bekeken. Het zijn bizar mooi gewoon. Echt Stijl, niet, zo, een... niet zo gek als die weer van hem. Nee, ja hetzelfde, net zo mooi gewoon. Echt dezelfde kleuren en dezelfde ja, composities. Je kan echt zien dat ze lang tijd met Pablo Picasso heeft samengeleefd. En ze heeft ook een boek geschreven. En dat gaat over die elf jaar dat ze samen waren. En dat is het enige boek wat over dagelijks leven gaat van Picasso. Dus ah. dat is heel mooi. Guilotte heet ze in Frans bijzonder. Frans daarnem. Guilotte. Ah, bijzonder. Ik ben wel een fan. Dat is Tina Turner. Ze wordt vandaag 83 jaar zo. Dus je snapt wel wat de yolanda wordt vandaag, hè? Dat dacht ik. Nou, we doen even een fragmentje van Tina Turner Echt een hele klassieke... Hier is het allemaal mee begonnen... Uh, love is a Fool. En dat werd gezongen door haar. Eigenlijk werd het bedoeld, was het bedoeld van een andere zangeres, maar die kwam niet opdagen. Toen heeft zij dat maar ingezongen. En toen waren de producenten die dachten: hey, ja, wat gaaf. En die Ike is er ook leuk bij. En toen dachten ze: dit werd uitgebracht. Dus het en is het die... niet zo gebeurd zoals in een musical? Dat, elkaar, uh, dat Ike al een gevierd zanger was en dat zij dan terloops hem leerde kennen. Ja, klopt. Ja, ja klopt. Wel, toch? Dat ja, wel. ja, klopt. Uiteindelijk, ze was eerst getrouwd geweest met een saxofonist. En daar heeft ze ook een zoon van. En uiteindelijk is ze met hem getrouwd. En hij wilde haar groot maken. Toen had hij ook beloofd: van uh, of, uh, had zij ook beloofd. Ik ga niet bij je weg. Want uh, dat beloof ik. En dat is dan ook zo lang volgehouden. Ja. Niet bij hem weg te Eigenlijk gaan. Hij had gewoon wegges van zich afgeslagen. Ja. Ja, goed. Ja, maar goed, laatst. als je de interviewjes ziet, dan zie je... eigenlijk Turner zit als echt een geslagen hond, zegt niks. En zij doet het woord. En dan is het echt een, een tante dat je denkt... wow, die moet je niet tegenspreken. Nee, U, dus maar zo. dat heeft ze ook uiteindelijk geleerd uh, in de loop der jaren. Ja, maar nee? dat kwam toen ook wel eerder ver in de jaren zeventig, hoor. Ja. Dat ze wel flink van de tong in was gesneden. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Dit is een uh, bizar verhaal van Tina Turner. En ze heette ook eigenlijk Anna May Bullock. Ja. En ze heeft van de daar... naam van hem aangenomen. Ja, ja, daar heeft ze toch rechtszaken over ja. gevoerd, hè? In 1957 is geboren Matthias Reim. En uh, ik, ik had zo van... Uh, een zanger en zo. Maar toen zag ik ook... hij had dat liedje Verdammt, ich lief dich. Oh ja. En dat lied heeft tien... Uh, echt tien weken in Nederland... Uh, op de hitlijst gestaan. En vier weken op nummer één. Ongelooflijk. Ja, ik kan dat ook doen als de Jolande Keus. Maar ik denk niet dat je dat wil. Nee, nee, Doe dat... Martina Turner. Het waren echt tijden. Daar werd nog goede muziek gemaakt. Zeg. Dat is <laughs> lang geleden. Uh, Jean Terel wordt vandaag 78. En Terel. Waar ken ik ervan? Nou, van deze plaat. de Supremes. Dinero's had in eind jaren 60... te kennen gegeven. Ik wil eigenlijk wel stoppen. Ik vind er niet zoveel, maar ik wil solo. En toen dacht ik, Barry Cordo, what the fuck? Dan moet ik een oplossing zoeken. Nou, was hij bij een, een club aan het kijken in uh, 68... in Miami. En toen dacht ik, hé, hey, deze John Terrell... klinkt wel erg als Dinero's. Dus die werd gevraagd, Dinero's die twijfelde het nog een beetje en toen waren ze een gegeven moment even een periode met z'n vieren. En uiteindelijk is Dynors toch in 1970 weggegaan. En toen heeft ze echt een stokje overgenomen van Dynors, de deze John Terrell. En is bij, uh, tot 1973 uh, bij de Supremes gebleven. Okay. En toen ja. uiteindelijk is ze solo gegaan en heeft ze ook nog een platen gehad. Dit bijvoorbeeld. Dit is alweer eind jaren 70. Het was echt meer solo wat zij maakten. Dat ligt weer ver weg van de maar, Supremes. Maar hoe ging het eigenlijk uh, dat... Uh, de Supremes, dat uh, Diana ging weg? En uh, zijn ze toen eigenlijk een stille dood gestorven? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik ook niet meer. Ze hebben nog een tijdje doorgespeeld. Ja, de Supremes, ja, ja. ja zeker. Ja. Nou, ik heb nog uh, als uh, feministe... dat ben ik toch wel een beetje... 1792, dat is dus eigenlijk de geboortedag... van Sarah Moore Kay. En zij is dus eigenlijk... een Amerikaanse abolitioniste... suffragette en schrijfster. En uh, zij was dus de dochter van een... Uh, van een, een rijke plantagehouder. En zij, zij vond echt gewoon belachelijk. Dat, uh, want ze was heel intelligent. Ze vond het al belachelijk dat zij minder, minder de, de school mocht... en uh, geen inhoudelijke opleiding mocht volgen. En de broers wel. En uh, in eerste instantie Frans, borduur en aquarel schilderen. Ja, en uit de bibliotheek kon ze dan nog wel andere dingen leren... Maar ja, toen ging ze, ondertussen ging zij stiekem ging ze de slaven lezen en schrijven leren. Nee. En dat mocht helemaal niet, natuurlijk. Nee. Dus uh, uiteindelijk, uh, ja, dan was het zo. Als zij dat deed, dan kregen die slaven dan weer stokslagen en zo. Dus uh, dat is een heel mooi verhaal over haar. Wat een pestvrouw zegt. Ze ging die slaven en dan kregen die slaven ja. stokslagen. Ja, dat vond ze heel erg vervelend. Kon ze haar niet slagen, want dat stopte we. Ja, dat, dat kon ook nog. Maar ja, ze heeft dus gewoon echt haar best gedaan... om, uh, om te zorgen dat de slaven vrij werden. Dat het echt mensen waren en dat soort dingen. Waar dus geef je de naam? Sarah Moore Grimke. Zij is inderdaad ook... Je hebt dan zo'n soort website... dat mensen dan geëerd worden... om wat ze gedaan hebben in de geschiedenis. Maar haar naam is eigenlijk toch... Nou, ze staat op Wikipedia, dus... Ja, okay. Van Nederland zelf. moet, dus, uh, moet dan toch dan... even gelinkt worden, dat is wel ja, duidelijk. Ja, is John McVie vandaag 77. Hij is onder andere verantwoordelijk voor dit. Wacht even, hoe komt hij? Hij is altijd het mooiste stukje van de chain, hè? John oh, ja. McVie. had oh. het fijnste stukje van de chain van uh, Fleetwood Mac. Hij speelde tot zijn 14e trompet. Toen heeft hij een gitaar gestolen. En toen dacht ik, ja, nee, gitaarspel is wel leuk. En uiteindelijk pakt hij dit barst ten hand. John Mile vroeg hem in de jaren 60 mee te gaan. En toen dacht hij, ik ben net als belastinginspecteur begonnen. En toen dacht hij zelf, nee, nou, dat wil ik niet. En toen heeft hij, nou doe een combinatie, heeft hij negen maanden lang... heeft hij dus uh, het gecombineerd, belastinginspecteur en artiest. En toen uiteindelijk dacht hij, ik word echt artiest. En toen uiteindelijk is hij bij Fleetwood Mac gekomen. En toen is hij onder andere uh, verantwoordelijk. Toen heeft hij dit gemaakt, een uh, Tros. Oh, geweldig. Hij is dus nog in de bluesperiode. Hij is dus een van degenen die een hele lange periode bij Fleetwood Mac heeft gespeeld. Oude Fleetwood Mac en nieuwe Fleetwood Mac. Don't Stop, ook bekend. Ja. Maar goed, dus deze John McVie 77, Fleetwood Mac. Mac. Ja, hij leeft dus nog. Ja, zeker. Oh, ja. Goed tot zover. Ja, zeker. Ja, wordt anders een hele lijst. En we straks nog uh, muziek... Of we, we hebben straks onder andere ook nog de... Zalvartse stop... berichten. Berichten! Ja. I'm having conversations With strangers again A shallow Substitute for lucht altijd lekker op. Ik wil daarna nog eentje. Ja. Nog eentje! Zie je, dan word je steeds boos Dat trek gewoon allemaal niet van Smashing Rooms. Goed, hoe kom ik hier nou weer op? Maakt ook allemaal niet uit. Goed, is het is tijd voor heel iets anders. Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal gebeurt de afgelopen tijd hier. Nou, bewoners van de camping de voerden hebben een kerstwens dat het natuurlijk gewoon blijft. En de Dutch Groep is de aandeel, nieuwe aandeelhouder van het terrein van de camping en de terrein TZB. En ja, er waren natuurlijk allemaal leuke plannen gemaakt. Er zouden woningen komen en er zou een gedeelte van het trein ook gewoon nog camping blijven. Maar toen kwam deze Dutchend groepen bij. Nieuwe aandeelhouders, nieuwe ideeën. Ja, we gaan het even anders doen. We gaan er gewoon alles schoonvegen. Iedereen eraf en we gaan gewoon daar 21 luxe uh, villa's neerzetten... Voor de mensen die gewoon wat meer geld hebben, dat gepeupelen. Als vakantiehuis. Ja, als vakantiehuis gewoon. Ja, dat gepeupelen. Want nu zit al jaarlijks die hebben geen rode rotzend aan. Wegwezen met die app. Nou, die uh, bewoners van de denken wel... fuck you, we gaan gewoon lekker uh, een rechtszaak beginnen. En uiteindelijk heeft de schillencommissie heeft hun gelijk gegeven. En nu, binnenkort, uh, gaan ze nog weer hogerop. En gaan ze nog weer een rechtszaak voeren. En uh, dit heeft onder andere ook te maken. Ja, daar gaan bouwen heeft ook stikstofuitstoot... En je hebt ook nog een natuurgebied daar omheen. Dat is ook ja. nog een dingetje. Ja, Een tentje is veel stikstofvriendelijker. Ja, zeker. Ja, dan, ja, dan moeten we ook terug naar de natuur gaan. Hè? Ja. Niet nou, die luxe campers meer. Van die, camp, die jorts, mee. jorts erop zetten. De wat? Die jorts, die hele grote, die Russische... Dat lijkt net op uh, koektrommels. Oké, okay, oh die. Oh ja. ja, ja, ja, terug. Nou goed, ze willen er allemaal gewoon in eigen kerst van blijven. En ja, sommigen zitten er al jaren. En waar zou je ze nou één keer eraf trappen natuurlijk? Nou goed, ja. ze zijn hier gewoon fanatiek bezig. En ze hebben echt een voet tussen de deur gekregen. Ook omdat de landelijke politiek zich er ook mee bemoeit. Want mm. mensen met een smalle beurs kunnen die ze straks nog wel ergens een teentje neerzetten. Nee, niet. Nee? nee. Dat, Dat is jammer, de voor nou. Die moeten gewoon in, uh, achter... Uh, in de, in de sloppenwijken blijven, waar ze vandaan komen, ja, zo, zoiets. Blijf niet dat, dat, dat, toch Past die gewoon helemaal niet in beeld. Ja, het beeld. Gewone mensen. Gewone mensen, zeg, heb je niks <laughs> van. Heb ook geen geld of zo. Ja. Nou. Uh, toen de burgemeester Niek Meijer wegging, toen, uh, toen werd er een vrijwilligersprijs, de Niek Meijer vrijwilligersprijs in het leven geroepen. Ja. En dit jaar is deze gegaan naar het hele bestuur van onze buren, tot de vereniging Wim Hildering, want die zit hiernaast, hè, op de Tolweg. De prijs uh, werd 25 november uitgereikt op het raadhuis. Door David Molenburg en Gertjan jan Bluis, de burgemeester en wethouder. Bestuursleden zetten zich volgens de jury belangeloos in voor de club. Zoeken naar kansen, naar vernieuwing en naar samenwerking. En uh, ja, de, de jeugd kan hun talenten ontwikkelen. En veel inwoners van Zandvoort en omstreken kijken uit naar de opvoering. Die trouwens uh, binnenkort de 16e weer is. Dus uh, ik zou zeggen, kom kijken en uh, zie dus dat zij dat hebben Mooi. gehaald. Koninklijk ik ook een lintje voor Gerard Kuipers. Er was een receptie bij... Wat uh, was het ook al? Uh, was een receptie ergens? Seniorenvereniging, daar was een receptie. En uiteindelijk was het, uh, de burgervader... ...kom daar zo het, het, het podium op. Helemaal in orna... In, uh, ora, no, noem je dat? Vol orna. Vol orna. Met de ketting ook helemaal om. En hij riep uiteindelijk gewoon de, deze Gerard Kuiper op het podium. En die dacht van, nou prima, ik ga het ook staan. En dan kwam er een heel verhaal om te gaan. En langzaamaan realiseerde hij zich van... Oh, what the fuck? Ja... Het heeft zijn majesteit de koning behaagd uh, Gerard Kuiper te benoemen tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Toen werd hij echt zo, oh wat, het gaat echt gebeuren. Ja. Terwijl eerder werd er al iemand uh, uh, gekroond, zeg maar. En toen stond hij in het publiek dat hij al een beetje ontvallen, liet ontvallen van nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik wil ook wel een onderscheiding. En toen dacht hij daarvan, ja, tuurlijk gast." Jij wordt ook onderscheiden. Nou, hij heeft zich toch wel flink ingezet. Hij is politieman geweest. Hij is zelfs ook sportman. Flinke van het ik sportman. Hij heeft ooit een kind uit het water gered. Een oud-echtpaar gered. Hij Wat? heeft zich sporen oh. wel verdiend hier in voor Deze Gerard Kuipers. Dus hij heeft het toch wel flink verdiend. Moet ik ja, zeggen. leuk. Ja, uh, mooi. Ja, dat mooi. En dat, uh, ik zag wel laatst weer een paar artikelen in de krant dat Als je dus niet teruggeeft, dan mag je 383 euro betalen. Als iemand overleden is moet hij terug, krijg je heel snel een brief... Ja? dat je dan binnen zoveel weken terug moet geven aan het Rijk. Oh? Ja, je hebt hem niet uh, als te houden, maar hij moet terug. Het is geen kruisje wat je haalt met de toch met toch? De nee, dat heb ik laatst naar de kloof gelezen. Ik denk van zo, 383 euro moet je betalen... en dan kan je nog zoveel jaar in bruikleen hebben. En daarna moet hij toch echt terug? Okay. Dus Gerard, uh, let op. Ja, ze zijn zelf zoveel uitgereikt en uh, dan moet er iemand anders ja, weer... Ja, maar ik hoor wel eens mensen van, nou, ik heb het kruisje nog. Nou, sturen we mooi niet terug. Maar dan, uh, dan zijn ze waarschijnlijk het adres van de overledene kwijt. Oké. Okay. En dan wordt dat gevonden bij de, hè, bij bij, de, nou, bij de nabestaanden. Die, ja, die, die het huis gaat betrekken, die ja. krijgen dan nog even rekening. Ja, weet je, je kan natuurlijk alsnog... Uh, je krijgt er heel keurig ook een envelop erbij en zo om het terug te sturen. Oké, okay, Dus goed. je hoeft er geen portie hier voor te betalen en dat soort dingen. Goed. Vindt graag. Vindt grappig. vindt wel grappig. Nou, tot is over de Zandvoortse berichten tijd. Uh, ja, je landenkust hebben we nog aan aandacht aan besteed. Doen we dat straks gewoon even. Ja, de simpelmeis bestaan al jaren. Volgens mij iets van 78, 79 zijn ze ontstaan. En dit is het laatste werk wat ze we afgeleverd hebben. Direction of the Heart. It's a vision thing. Wat? Een thing? En uh, die andere, ja sorry, heb ik niet 1977 heb ik even gekeken, zijn ze ontstaan, The Simple Minds. Wauw, dat is gewoon heel lang geleden en in het begin waren ze toch een beetje een soort een punk band eigenlijk, want als je dit hoort, A Day in a Life, is toch net even een andere sound hè. Ja, het is, ik, vind, ik vind het uh, wonderlijkswaardig, die muziek van vroeger. Hoor. Ik vind het soms wel leuk om dat weer even te pakken. En dat je denkt, oh ja, ik hoor nog wel Simple Minds, maar het is, uh, ja, het is helemaal verdwenen. Goed, dit ja. was een, een Fishing thing. Iets met vissen? Een Fishing thing. Weet Nou goed, dat is nu een plaat. Uh, uh, een Fishing, ik denk aan het vooruitzicht. Oh, een Fishing oh, fishin'. fishin thing. Dat is niet mijn ding, zegt Rutte altijd. Hè? Je gaat hier om vieze, uh, um, vissen. Nou, hij werd gisteren trouwens door die ene ja? daar geïnterviewd. Nou zeg. Maar ze een beetje raar gefilmd. door een heel groot hoofd en in een heel vreemd lijf. Nou, ik vond het Hij loopt wel. dus vanuit zijn neus, blijkbaar. Hij loopt dus zo naar voren. Ja? En de, de, de verhoudingen klopten niet. Oké, okay, nou, alsof hij zo'n gek mannetje was van zo'n zo elfenfilmpje. Oh, ik bedoel, Jair Verwerda. Ja, uh, daar. Ja, ja, goed, ja. die interviewde hem. Ja, goed, hij was gisteren ook natuurlijk... Het gesprek de minister, met de minister-president was gisteren oh, natuurlijk. Ja? Heb ik ook even... Nou, die wilde gewoon die mevrouw, ik ben de naam even vergeten, sorry. Die deed het niet onaardig. Die wilde hem gewoon even gelijk trekken met een Thijsse Nieuwkerk. Niet echt, een paar keer hoor. Uh, want Rutte is het ook bekend dat hij wel eens driftbuien heeft. Ja, dat en hij uh, ontploft. Dat hij ontploft. En dat hij dan ook wel, ik uh, weet niet of je de mensen de huid vol Maar daar komen straks ook allerlei verhalen over. Want nu zijn de deuren opengezet en dan kan ja. iedereen gaan klagen over iedereen. Gewoon, ja, ja ik ben ook tot hele... hem. Ben ik hem ben ik ook uitgescholden. En al die kleine bedrijfjes en zo. Die ja, dan, uh, alles. Dan, uh, alles. Ja. Uh, het echt wordt echt tijd voor correct gedrag, dames en heren. En begin bij jezelf. Ja. Niet, niet die andere aanwijzing. Geen beeld dat u geschikt. Precies. Dus deze interviews die ging bij Rutte echt een paar keer zo van: ja, hoe, hoe doet u dat dan? Want u staat ook bekend om driftbuien. Hoe doet u dat dan met, uh, met de mensen om u heen? Nou, ik wil niet echt in detail treden, want ik wil ook niet mijn ambtenaren te uh, kijken zetten. Maar dan, dan bied ik mijn excuus aan en dan zet ik het op dat moment meteen recht. En later kwam ze er nog een keer op terug en nog een keer. Ze dacht zichzelf, nou, eens kijken of er nog meer in de, in de pot zit. Kan ik er misschien nog een. Uh, een excuus... Uh, hoeveel heeft u er weken ontslaan, meneer Rutte? Ja, zeker. Dat, uh, want die moet eruit! Nou goed, staat, en een paar keer staat hij toch echt duidelijk aan zijn gezicht. Dus er waren momenten dat hij ongemakkelijk was, en dat komt niet vaak bij, hè, voor bij Rutte. Ja, dus Want Rutte dus het dat is een teken dat hij zich door. bedreigd voelt. Ja. dus dan heeft hij wat op zijn staan. Zeker. Echt o. een paar keer staat hij te krabben. Denk ik. Hè, heb je echt jeuk of wat is er aan de hand, joh? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, wat heb jij? Ja, wat heb ik nog? Ja, ik heb. Uh, heb je ook jeuk? Nee. nee. Nee, dat niet. <laughs> ja. <laughs> er is een uh, marathon uh, in, in, uh, in China, en uh, er was dus een Chinese man die had er weinig boodschap aan... van dat je niet zou moeten roken als je sport. Want hij heeft gewoon het hele parcours... heeft hij gewoon bemand met een pakje sigaretten. En volhouden. En op het social media platform Weibo verschijnen beelden van de hardloper. En die roepen natuurlijk een hoop vragen op. Maar deze renner Stagge dus zijn... loopt de ene na de andere sigaret op. Hij liep de, hij liep de marathon gewoon in drie uur en 26 seconden. Het zal een minuut zijn. Hij zag ook en gezond uit. En wagen op mede 574 plek. Dus was niet vooraan. Nee. Maar hij deed best netjes. Want er waren 1500 deelnemers... En dus dat is dus toch een hele pre prestatie als je bedenkt dat die meneer hier gewoon af en toe een lopende rookpauze in lastte. Nou, ik, ik heb wel een nieuwe missie zeg maar, voor die Willem Engel. Is het niet wel om gewoon omdat hij zich gaat inzetten voor de roker? Oh, dat zou kunnen, ja. Dat je de, de, de bijna van die tegen de rokers moet stoppen. De bijna van die man is in ieder geval Uncle Chen. Ja? En uh, het is niet de eerste marathon die hij gelopen heeft. Want hij uh, liep in 2018 ook al mee met de Guangzhou-marathon. En een jaar later deed hij nog mee met de Xiamen-marathon. allemaal met een sigaret in de hand. In 2018 deed hij er 3 uur en 36 minuten over. En, en uh, die andere 3 uur en 32. Dus je ziet dus wel dat hij er niet slechter op geworden is. Hij gaat vooruit. Ondanks het roken. Je, bent, je vraagt je toch af. Wat, hoe zal hij lopen zonder die sigaret? Dat hij ja, gewoon eens even lekker doorpakt. Ja, ze zeggen ook wel. Hè, een goede roker is geen onruststoker. Nee, dus okay. hij, uh, ja, hij gaat gewoon lekker... Uh... Nou, ik heb de foto's gezien van de man. Ik, uh, ik, sorry, dit spreekt mij niet aan. Zeg maar, uh, Sowieso om niet te lopen, Europa maar sowieso niet te roken. Dat is ja. wel, maar helemaal als je ook nog een marathons erbij loopt. Zeker, het zag er heel lang uit. bij Zeker. Nog een paar leuke platen voor tien uur. En dat is er een van... Set Night Dynamite.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 Through My blood, take me back to earth. I still need your touch. She's in love with her. One, two, three, is it love? All this making love. I can't keep it up. Well, you know now. What does that make me? Where is Nancy?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 Dynamite. What does it make me feel? Oh ja, Wat, hoe voel je je dan? Like dynamite. Woohoo. Nou, zo klinkt het niet. Deze dames, of deze heren zijn toch wel heel dramatisch, zeg maar. Goed, straks nog oh. de stand voor. Nee, niet zandvoort. Jolande keuze, ik was hem bijna vergeten. Ja, ik denk erom, hè? Dat kan ja. natuurlijk niet, hè? Uh, nee? Nee, nee, nee. Nou goed, even de vraag natuurlijk voor de aankomende tijd. Wat ga je doen? Ja, zeker. Hij staat voor de deur natuurlijk. De kerstman. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee. Ga je weer een echte boom halen? Of ga je uiteindelijk toch die... Netboom. Ik heb er, ja, ik heb een netboom die gewoon echt... Iedere keer zeg ik, van volgend jaar neem ik een nieuwe. Ja? Maar ik heb nu wel gezien dat er een boom te koop is. Ik zeg niet waar, maar er zitten de ledlampjes al in. En dat lijkt me zo heerlijk dat je gewoon... Je zet hem neer, ja? stekker erin en klaar. Oké. We hebben nog maar wat tierlantijntjes. Ja, het is een gedoe ook om die kerstboom helemaal op te tuigen. Ja, ja, ja. En dan, die hele grote met al die verschillende takken en zo. Ja? En dan zeggen ze, ja, die valt niet uit. Nou, die valt ook uit. Oké. Okay. Ik heb er wel tweedehands gekocht. Ja, oké, okay. ik zit het, het... Ik durf er nou niet Tweedans meer te verkopen, want dat ding het is echt uh, verschrikkelijk. Nou goed, ik, wij hebben ook een, gewoon een kunstboom. En uh, elk jaar is wel weer de discussie: gaan we nou een echte boom? Ik zeg nou helemaal niet nodig. We hebben wel een kunstboom en we hebben Tweedans kunstboom. Dus andere mensen hebben er ook plezier van gehad. Wij hebben er ook plezier van gehad. En dan zeggen ze dat: ja, een kunstboom is ook milieubelastend. Want die is van plastic, moet ook gemaakt worden, moet ook vervoerd worden met fossiele brandstoffen. Dus uh, dat is ook voor de klimaat belastend. Dus ja, mm -hmm. dit jaar uh, had bijvoorbeeld Kees uh, Popelaars uh, Had hij uh, biologische kerstbomen. Had hij uh, uit Denemarken 40.000 bomen. Uh, zijn tien jaar geleden zijn ze ge geplant. Ge in de kweek gezet. En nu gaat hij ze dus. Uh... Zo, wel, al die jaren hebben ze natuurlijk wel uh, CO2 veranderd in zuurstof. Hè? Is dit gewoon niet een Lubach dit? Dat weet ik niet. Ja, volgens mij is de kerstboom gewoon een Lubach -bloemetje. Niet doen. Gewoon niet doen. Niet doen. Koop gewoon een. Een kunstboom. Oh, gewoon een en kunstboom. Een kunstboom ja. En doe daar gewoon even tien jaar mee, gewoon, weet je wel. Nou, en niet denken oh, nou, Ja, niet zo. Hij ziet niet zo echt. Ik wil een echte. Ja. En uh, nou, ik, ja, ik vind, nee, onzin. Ik ben echt voor een nebboom. Gewoon een nebboom. Hou op met het geleuut. Met, met de bomen die dan staat in een tijdje. Moet die weer opgehangen worden. Of moet die weer opgehaald worden. En dan moet je dan ook weer verbrand worden. Jongens, hou op. Ja, ik weet nog toen ik bij de gemeente kwam werken. Toen hadden ze het bosplan. Ja. Dan hebben ze dus in Zandvoort Noord. Hebben ze dus een. Een, een dennenbos aangelegd. Ja. En het is wel enig het bos. En bijna niemand weet het volgens mij, want het ligt naast het pad een beetje ervan af. Maar je kan dus geweldig verstoppertjes spelen met kinderen en zo. Ja. En ik denk, nou, als ze er nou vanaf willen, moeten ze rond de kerst zetten. Mensen, u mag hier een boom meenemen. Zitten er zitten toch aardige bomen bij, hoor. Ja, dat snap ik, wel. Maar het is toch allemaal weer zuurstof wat je daar weghaalt? Ja. Ja, alleen om dan een boom in huis te hebben. Ja, maar je moet hem daarna ook gewoon weer terugplanten. Want dat is ook, hè? Je kan... Oh, oké. Okay. Hebt... Niet, niet omzagen, maar uitspitten. Je hebt bedrijven die, uh, die dat doen, hè? Dan ja. kan je, je boom halen en dan. Uh, of die brengen hem en die brengen halen hem ook weer op en dan zetten ze hem weer in hetzelfde gaatje. Kijk. En dan is hij weer thuis. Dat is ideaal ja. gewoon. Daar ja. zou ik wel voor zijn. Maar ja. goed, uiteindelijk zeggen ze. Nou ja, als je echt iets wilt doen voor de milieu, stop dan met uh, vliegen, hè? En gaan een keer wat meer vegetarische kerstmenu's serveren bijvoorbeeld. Oh ja. Dat heeft meer ja, iets... Ga je kaas van duur met de kerst. Ja, en uh, de Gamma heeft gezegd uh, dat het een redelijke stabiele verkoop van kunstbomen de afgelopen jaar is. En uh, ik zeg ook niet nieuwe kunstboom, maar tweedehands kunstboom kopen. Kom op ja. nou. Ja. Dat is, ja. waar, dat is waar. En ik bedoel, uh, dat lijkt me nog, nog veel beter. Dus nou, nou, tijd voor die landenkeuze, voordat ik hem vergeet. Dat ja, is nog want zoiets. Ja, het is vandaag want, jaar. Weet, is het, voorbij. het is vandaag 83 jaar geworden. Echt bizar, hè? Ja, en ik, heb, ik ben voor, uh, afgelopen jaar ben ik nog naar de musical geweest. Wat ze eigenlijk allemaal niet wilde, want ze wilde die periode allemaal vergeten. Ja. Maar uh, ondertussen legt het haar geen windeieren, denk ik. Zomaar. Dat denk ik. Ik weet niet, voor mij heeft ze de, alles wel op bedrogen. Volgens mij heeft ze... Ze woont daar ergens in Genève of zo. Ja, dat zou kunnen. Ja. Het grappige is, toen deze plaat uitkwam, dacht ik ook van... Oh, wie is die oude vrouw? Ja. Dit is 40 jaar geleden volgens mij. Ja, dus uh, ja. Dat heb ik bijgesteld laatst. Toen was ze 43? Ja, bizar hè? Ja. Wie is die oude vrouw? Komt ze nou terug de popmuziek in? Er was toch iets van, de jaren 60 of zo, ga weg. Ja. Private Dancer, Tina Turner. Well, the men come in these places. And the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 A private dancer, a dancer for money 30 jaar geleden, Private Dancer Tina Turner. En om te zeggen, ja, toen vond ik het een hele oude vrouw. Maar de afgelopen week hoorde ik dat Michael Jackson... het album Thriller 40 jaar oud is. Toen dacht ik mezelf, oh, wat 40 jaar ja, oud? Wat zag je er nog goed uit toen, hè? Ja, nou dat niet alleen. Maar ik dacht, 40 jaar oud denk ik van, oh, dit is het de eerste plaat die ik toen draaide... bij mijn radioprogramma. Dus met andere woorden, ik zit al 40, 40 jaar, jaar in op de vak, radio. Het fuck! Wie is er oud dan? We moeten He? een lintje gaan regelen voor je. <laughs> ja, zeker. Ja, Lijkt zeker. ik heb zoveel gedaan voor de maatschappij. Met mijn slapgeoude hoer. Ja, Lint in de orde van. theorie. Er is nog geen, uh, geen tribunaal tegen mij. Met maar allemaal theorietjes. Maar het zal weinig schelen. Terug. Gelukkig Goed, maar. Laten we einde van het radioprogramma. We hebben altijd nog rare berichten achter dan. Ja, zeker. We hebben er eentje. Want, uh, er was een uh, appartement verkocht in uh, Zweden. Dat was al een paar jaar verlaten. En uh, toen gingen ze, die woning gingen ze dus allemaal... Uh, verkopen en zo, ja. maar het was een enorme bende in de woning... en door de bende werd het lichaam van de oude eigenaar... pas weken na de koop in juni ontdekt. He? De bewoner een man van in de tachtig, dus ja. nou zou die honderd zijn, denk ik... Ja. zou volgens de politie al zeker twee jaar dood zijn geweest... en zijn naar verluid gemumificeerde resten lagen deels verborgen onder een bed... Oh. Misschien had hij wel gedacht dat er inbrekers waren of zo. Het zullen wel ratten geweest zijn. Maar de dochter van de man zegt dat ze al jaren was vervreemd van haar vader. Toch is ze verbijsterd dat het appartement niet goed is doorzocht. En dat de deurwaarder geen contact heeft gezocht met de familie... om uit te zoeken waar de oude bewoner was gebleven. Ook wil ze graag zijn persoonlijke eigendommen terug. En een woordvoerder van de overheid die zegt... ja, uit privacyoverwegingen wordt er niet uitgebreid... door de spullen van oude bewoners gegaan. En daardoor is het lichaam gemist... En familieleden benaderen is volgens die woordvoerster... gewoon helemaal geen onderdeel van het protocol, Want er is niks betaald. Als ze maar voor de vader moeten zorgen. Oh, kijk. Ja, ze krijgen het nog gewoon weer teruggespeeld. Maar ze vulden verder aan, ook die woordvoerster... het komt vaker voor dat bij executieverkopen... de oude eigenaar ja? dood wordt aangetroffen. Zo. Ik denk dan zelf van nou ja, laat de politie... als er heel lang niks gehoord en gezien wordt... de politie even kijken of er misschien iemand dood ligt of zo. Hè? Het lijkt me ja en, Hoe is dat huis dan in de verkoop gegaan? Dat vraag je dan ook van die dochter. Ja. Van, nou, ik heb niks gehoord dat zal wel dood zijn. Verkopen maar. Nou ja, dan worden, worden rekeningen allemaal niet betaald en zo en uh, er is niks te zien en alles. En dan denk je, nou, die is vertrokken met de Noorderzon. rarigheid. Maar ja, hij is gewoon de rivier van Hades overgestoken naar het dodenrijk. Zoiets. Nou goed, <laughs> dit was leuk, uh, nou leuk einde van dit Ja, toch? man ja. in appartement. Ja, ja, zeker. Zeker. Nou fijn weekend ja tot volgende week maar tot weer. volgende week maar weer double signing off Bye, mama.